en uh, die neus hadden ze op een gegeven moment opgezet en uh, daar zat uh, zeg maar wit talkpoeder in <lacht> en, uh, yeah. en uh, uh, we hebben een filmpje daar gemaakt van uh, happily unemployed geloof ik en daar vertelde zij me ja kijk daar hebben we die feestneus op en daar zijn we zo staan ze een aap dus uh, ja uh, blowen natuurlijk ook yeah. op, uh, in de hotelkamers en uh, de gekste dingen ja. uithalen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 Hopelijk niet met een ernstige ziekte, maar wel ja. met iets anders, omdat uh, mensen je boek gaan kopen. Want anders dan komt hij wel uit. Ja. En dan moet weer een bekende schrijver zijn, uh, ja. weet je wel. Ja. En die zegt ja. ook: van nou, jij, jij verkomt je zoveel meer, de vrouw niet. Snap je? Dus het is allemaal. Uh, ja, uh, nee, het is het waard. Het andere spannend aspect van jouw verhaal vind ik het buitenland. We zijn erg in het buitenland uh, geweest. Ja, we hebben. Uh, uh, na uh, Buddy Oder, mijn eerste soloplaat. Zodra die uitkwam uh, we speelden toen in die tijd al met Buddy Oderstop speelden we gedeelte van, uh, van ons al in, uh, in, in, in het buitenland. Maar dat is daarna met Koppie Copy Koppy, uh, Popcoaster Brain en die zijn meteen alleen maar erger geworden. Dus Italië, Spanje, Duitsland we hebben we heel veel tours gedaan. Ja. En uh, en onder andere ook twee keer in Engeland getoerd dus. Hoe lang was van huis tot z'n toer? Nou, wel een maand of zo. Of, ja. uh, yeah. ja. of langer, eh, uh, soms, soms zelfs nog wel langer. Ja. En dan ging je helemaal van, eh, uh, maak je, hele, uh, zo, ging je helemaal rond. Ja. Helemaal via Spanje weer terug naar huis. Ja, Frankrijk zelfs ook nog gedaan, maar Frankrijk is geen land voor ons. Uh, nee. Nee, ik, uh, nee? Nee, nee. Nee, daar houden ze aan uh, uh, niet van onze humor en uh, ja. <laughs>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 uh, overhemden die we zelf met witte en zwarte verf hadden bespoten en zo. We en, uh, ja, ja, ja. waren eigenlijk meer split-ends-achtig. Ja. Maar ze vonden ons de poppies. En in Frankrijk goden ze ook met blikjes naar ons en, en Maar ik gooide gewoon terug. Dus dat, dat vonden ze dan vervolgens ook weer niet leuk. Want je mag weer niet teruggooien natuurlijk. Zoals wij in Engeland gespeeld hebben op, op, in Birmingham in het voorbegaan van XTC. Daar uh, werden we ondergespuugd. Nou ja.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 Het heet Hans van den Burg's Ugly Head. Dus. Uh, oh. Ja, zelfkennis ja, okay. is gewoon. Uh, ja, ja, dan moet je dat promoten toch? Ja, als je het, als je het van zelfkennis moet hebben. dan heb ja. ik al veel van mijn nummers. gaan natuurlijk ook over de dingen mislukken. Ten ja. steaks gaat eigenlijk alleen maar over mislukking bij meisjes, weet je? En wat helemaal niet wil zeggen dat het dan ook echt zo is. Nee, nee. nee. Een mooi voorbeeld van een tot mislukken gedoemd project bij meisjes. is het nummer. Ik zoek een blonde vrouw met donker haar... van zijn Nederlandstalige groep Dierenpark uit 2002. Ik ga al lang alleen, dus ik heb een eigen kijk... op mensen en het leven...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 Overal en het maakt ons helemaal niet uit. Want we stonden achter de roodies en de roodies stonden achter ons. Dus ja. wij, wij helpen mee altijd. Ja. En uh, ja, dat is toch wel de, ook de reden dat we zo lang bestaan. Ja. Is het nou meer of minder geworden voor ons per jaar, Het bedrag? Ja. Nou ja, als je hits hebt, heeft iemand heel populair. Je veel wel vragen. Ik bedoel, ik denk dat Boef uh, 10.000 euro per avond krijgt. Of zo. Oh, ja, ik ja. ja, bedoel dat... Peter wij krijgt nog altijd 3900 voor een half uur?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 Uh, nou, ik, de grap kan ik maken van, stel ik ga de pijp uit. Dan wordt Hey Girl of zoiets, of het wordt ineens heel groot. En ze gaan het plotseling ergens voor gebruiken. Ja. Voor een tv-programma of ja, voor, ja, een, voor een reclame. Ja, dus dan moet de rest de de de de van de, de, de, de band ineens een manager aan gaan nemen. Ja. Ik heb uh, mijn vorige plaat gefinancierd voor een gedeelte. Doordat ik op Facebook een uh, crowdfunding uh, ja. Ja. dingetje ben gestart. Dan had je, dat ging toen nog echt behoorlijk ergens heen. De mensen gingen ook... Uh,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 Het ja. zal wel heel makkelijk zijn, snap je? Ja. Dus ja. als je daar je, je, je dingen wil promoten, dan onmiddellijk die uh, algoritmes werken. Ja. En, uh, en als, je een, als ik een foto post met een grappige opmerking eronder, krijg ik twee, driehonderd uh, likes. Ja. Maar zodra ik dat met een product van me doe, dan stort het in als een, oh, ja. Ja, als een kaartenhuis. Ja, dat ja. gaat dan ineens ja. heel lang, ja. heb je ervaren zo En dan op mijn persoonlijke uh, Facebookpagina heb je dan nog de meeste mensen die het zien. Ja.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 was unavoidable Now I'm here got time to kill Paying off my own pay bills Something's burning on my back Words my father never said Now I'm ready to set them free It did believe sunny side I have a daydream every night Next day I throw up melody. Oh. Het net ja. Ja. ja. Dat is het, een andere trend, hè. Ja. De, de meeste mensen deugen. Ja. We veel discussie over. Waar ik dan ja, twijfel. Ja. Ja. Oh, jij twijfel. Mijn, mijn broek ja. was, was psychotherapeut. Dus ik heb ah, ja, wel mensen... Uh, ja, oh ja, precies. Ja. Ja, maar het, je leeft eigenlijk, je bent zo oud geworden als je nu oud geworden dus je, je, je, je hoeft niet, als je de straat op gaat, meteen iemand tegen te komen die je gaat steken. Of je hoeft niet...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 uh, waar je aan gaat ergeren omdat ze al te positief waren. Ja. Die, die stoel zit wel moeilijk. Ah, je hebt tenminste een stoel, weet je wel. Dan, komt er, je wel, en dan gaat het wel, door. En dat, dat, is, uh, dat is. En altijd lachen, en maar, hoe gaat het met je? Nou, sommige zijn er gewoon niet meer. Die waar hij. Uh, ha, mij gaat heel goed, we gaan maar ja. Weet je wel? En dan, en, dan, dan, en dan denk je, nou, ik heb dit, ik heb dat, gaat niet zo goed eigenlijk, maar laat ik maar niet zeggen, want hij lacht toch alles weg, weet je wel. En, en vaak hebben die mensen, uh, ja, het is leuk als zodra ze de voordeur, hun vordering inkomen, op de gang, misschien op de grond liggen te yank. Zo van, uh, oh, oh, het was wel uitputtend om zo positief. Uh. Maar ik, ik, ik, ik denk in principe, als je die kinderen ziet, als je de dingen mee meemaakt en mensen tegenkomt en dus zo, ik denk ja. inderdaad wel dat de meeste mensen deugen, want ga maar zuiver tellen. Die nazi's, die waren in Amerika, zijn die natuurlijk een minderheid. Maar dat zegt hij, Turo, zegt ook... Ja, nou, maar jullie zijn natuurlijk... Je kan wel zo overtuigd zijn, maar je bent natuurlijk een hele kleine minderheid, weet je wel. Ja, en dan stond zij meteen hè? van... Huh. Ja. En zij komen ja. daar... Zij komen daar... Op, hij gaat mee naar festivals waar ze elkaar zo begroeten. Ja. Ja, er ja. ja, ja. zijn een groep van die gasten... En dan komt die... Ja. Die gaat een toespraak houden met een cowboyhoed en een... En, en het gaat helemaal nergens over. Vreselijke toespraak. Hij, hij, hij roept iets wat ik hier niet kan roepen. En... Ja. Allemaal die, met die groet komt hij al aanlopen. Die, en ja. die gaan allemaal ook... En dan denk ik... Oh, joongen, ja, jongen, de jongen, jongen. En dan ook nee, de gewoon de tof, holocaust. Goed gewoon goed er, ontkennen. Of... Ja? Ja. Het viel toch allemaal wel mee. Ik denk dat wij het nu zwaarder. Mensen die, die... Dat heb ik wel Ook mensen die, die racisme willen uitbannen. Wat goed is natuurlijk. Die, die, of slavernij. Nou, dat was heel veel stuk. Bij al dan pas moeilijk. Die mensen in de... Wat zei over wie zei dat ook alweer? Die zei van die mensen in, uh, in uh, oh ja, dat zei die, uh, die ene rapper, die zei, uh, nou Anne Frank wonen trouwens in een heel duur huis uh, in Amsterdam, dat kan ik niet betalen. Ja, je nou ja, echt waar? Ehm, wacht even, ja? Uh, nee, sorry dat ik even moet, uh... ja, even <laughs> wat een huisvrouw. Vond ik wel heel... En ik, la, ik had er nu, had ik er weer een? Want, ja, de, de, de, uh, uh, bij één. Ja? Op een of had, een, ja. Weer, nee, niet op één, maar ja. bij één. Die hebben nu, uh, de politie ontvangt drie Oh men. ja, ja, ja dat was die zien dat als een soort, die staat ja. ook bij van uh, veel plezier met het verder... Uh,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 En dat heb ik al met voetbalhoele kunst, dus ik bedoel, uh, ja. weet je wat dat je ja. denkt, ah, uh, uh, ja. alleen maar slopen. En dan denk je terug naar wat in de jaren 30 in Duitsland gebeurt, ja. een, een beschaafd Ja. dat bijna als één man... Mag. Ja, maar het is allemaal wegkijken natuurlijk, hè. Ja. ik bedoel, uh, zodra je weet wat er... En ja, dat kan je ook weer heel negatief zien, je kan er ook weer positieve dingen uithalen, ik bedoel... Uh, ja. Ja. Nee, niet uit dat, dat nee, ze, dat ze dat met die dat mensen dat, gedaan dat hebben. Dat is de meeste die met de jaren komt. He? Dat de meeste dingen. Nou, de nou, of niet. Of je, of je gaat alles juist. Uh, uh, niet, uh, je ook heel, uh, maar alle mensen deugen. Ja. Kan je, kan je, uh, de meeste mensen deugen. Ik denk dat dat ja. wel klopt. Ja. Ja. Ik denk dat dat in principe wel klopt. Want ik heb vroeger ook wel... Uh, meegemaakt dat mensen agressief werden. Dat, dat ze mij zagen van, eh, wat denk je wel niet, jij bent bekend. En, uh. en dan ga je dan met je te praten, dat is hetzelfde als als, een, als je een uit een groep haalt. Uh, een, een Hells Angel uit een groep haalt, die ja. je, okay, dan is het een prima gast. Ja. En als je, als je nou zo'n uh, heel recent album uh, maakt, hè?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 En uh, die gaan we met groepen opnemen, dat wordt de titeltrek van, uh, van, oh, van die film. Yeah. Yeah. En uh, dat, zijn, dat is een veel beter nummer, hè? ook veel meer dat ik weet waar ik het over heb dan, uh, dan, dan die onzin van vroeger. Ja. Zeg maar. ja. Ook leuk hoor, trouwens. Ja. Ik bedoel, uh, ja. onzin moet er ook zijn. Maar, uh, daar staat ook, er zit ook, maar hier zitten helemaal geen grappen meer in. En in dat de, in, in de nummer gaat over heek. Het Rock City, daar zitten helemaal geen grappen in. Uh,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 dus uh, je hebt ook zoiets van, voordat het te laat is, wil ik misschien nog wel even opschrijven ofzo. En, en dan worden wat rijper, die teksten. Ja, ja, Klinkt ja. natuurlijk een beetje oudbollig, maar... Dat, nee, maar ja, en, uh, je kijk je begint natuurlijk met teksten wow, well, what fuck you! <laughs> weet je wel? <laughs> Lekker blijven! <laughs> en dan, hoe ouder je wordt, dan kijk je gewoon uh, dat je denkt, ah, dat was onzin in die tijd, weet je wel. We gaan nu uh, meer op de... Serieus. Ja, meer gevoel en praten. Bij wijze van spreken. Ja. Dus, uh, ja. En dat krijgt dat ja, ik denk dat zelfs Iggy Pop dat krijgt, weet je hoor. Ja. Terwijl die nog wel. Noem je ook niemand, ja. Ja. ja, Terwijl hij nog wel uh, van de rollenbakken houdt en zo. Uh. Ja. Ja. Maar hij vind ik wel erg goed hoor. Iggy Pop ook, weet je. Ja. En daar uh, ja, ja. hoor je niet er van eigenlijk Nee, nee <lacht> nou, hij heeft net weer een nieuwe ja. plaat uit volgens mij met. We uh, hebben samenwerking hè, met uh, ja. Queens of the Stone Age uh, oh, heeft hij oh, gedaan. Okay. En, ja, dat is okay, en nou, hij zit veel met, uh, met mensen samen te doen. En dan maakt hij intrigerende foto's. Van dat hij weer in een paarspak zit met uh, witte cowboylaarzen en... Uh, <laughs> met die jongens En uh, is. ja, en dan het ja. Met, met, met, het is een, uh, het is een, een, een, een, een naakt. Dat je uh, zijn hele leerlooie huid zet. Uh, dat je gewoon de, ja, hij is... de, de oudere mannen leeft. Ja, ja, ja. En dat vind ik wel weer helemaal oké. Okay, uh, uh, uh, ja. Dat mag gewoon. Ja. ja, en Wolkers, hè. Wolkers ook, die... oh, ja. natuurlijk. En, uh, en hoe heet die ja. tekenaar? Uh, uh, Vink, nee, die? die ook overleden is. Die zag ik een foto van thuis, ja. die, uh, die met die politica omging. Die, uh, ja, het toen. Aad toen. Ja. Die zag ik thuis. En uh, ik hou ook, ja, ik hou ook wel van naaklopen, zeg maar, zodra ik, uh, als ik een huis... Of een tuin te huren waar we met z'n allen naakt lopen, doe ik dat. Ja. Maar, ik bedoel, Aad had een foto, dat liet iets zien zo, net voor zijn uh, ja, slag volgens mij. Ja. Maar die stond naakt in zijn huis te schilderen. Ja. Zo, uh, ja. En toen dacht ik, ja, voor, voor ons ouwe die uit die tijd komen, is naakt zijn een soort van, uh, ja. weet je nog wel, naakt zwemmen, naakt, weet je wel. Ja, ja, ja. Is een soort vrijheid die je krijgt, ja. weet je wel. En Eentje ja. Poppen wil ook alsmaar alles uittrekken. Weet je wel, niet alles, maar natuurlijk. Maar ik bedoel, je herkent en hij is van... Ja. Hup, weg die riemen en die kleren, gewoon... Ja. Uh, ja. Weet je wel? Iggy Pop met Lust for Life 1977. 'Cause I'm lost for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 Het verstandigste is om vergevingsgezin te zijn. Ja. En dan uh, ja, weg met die man en dan zelf schoonmaken, ja. want dat kan je toch zelf het beste. Ja, ja, hè? Ja, ja, ja. En dan uh, en dan spelen. Maar ja. Chuck nou, Barry heeft van minder Kees Richardson. Uh, ja. Slag, ja, precies. Zo. Ja, nee, ja. maar het, kijk, ik doe nog ook mijn vuistpijn uh, en dan moet ik nog spelen. <laughs> dat is allemaal helemaal heel onhandig allemaal. Dus, uh, maar dat was wel heel hoorkerig. Dat was ja. wel heel. Uh,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 Die uh, waar je niet, niks van gehoord hebt, omdat die uh, ofwel in de baan kwamen van. Uh, ja, hoe noem je dat? Nou, ja, die ene jongen die bleek uh, manisch depressief. Dus die was oh. in zijn manische tijd komt bij mij. Ja. Dus uh, dat was dan. Uh, dat is ja. en, dan uh, en dan wilde hij. Uh, want Beck was in die tijd een groot artiest. Ja. En die had drie cd drie platen uitgebracht in één keer. Uh,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 dat, dat ging niet goed, want ik had er geld in geïnvesteerd en, en de platen platenmaatschappij ook, maar dat, dat stond er niet meer achter, dus daar ging ook geen promotie en dat soort dingen. Dus dat was eentje en ik heb een keer een zangeres ook in de, dat was de, de, de verkering van mijn toenmalige platenbaas, die kwam, uit, die kwam uit het noorden. Die hebben daar een hele kultvolle, of kultvolle, die maken daar zelf, van, van een bekende familie, die maken daar zelf cd's. En die verkopen daar zo 2 3000 stuks van in hun, in hun omgeving. Maar die wilde wat hoger op en die ja. kwam bij mij demo om uh, um, um een echte single uit te brengen en dat soort dingen. En uh, ja, dat is dat, dat op een of andere manier is dat ook verwaterd of, of uh, dat uh, nou, ik heb eigenlijk wel meer gaat ofzo. Die zeker wat talent hadden, maar je moet geluk hebben. Dus als je geen geluk hebt, behalve als je geestelijke problemen kan hebben,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 It's the way I pattern my days after her smiles. But when she calls me, says she wants to bomb me, I'm sucker to a her When she left with a billy. I did you think I was silly? Well, any place I would take her, and anywhere I'd make her Is it crazy? Ja, dat wordt dan gezegd, hè? maar dat is het is nu, het is, uh, het is uh, je kan ook zeggen, ja door, uh, dat je thuis allemaal kan opnemen op computer je hebt Spotify, je hebt sociale media dat is eigenlijk veel makkelijker, kan je ook zeggen kaart, ja. weet je, ja, ja. dus uh, maar ja, de conferentie... en, uh, ja, hoor zeggen ze, als je maar twee uh, tv-zenders en als ja. je op één was geweest, was je meteen beroemd, maar ja, toen was het net zo moeilijk om erop te komen, ja. Ja. want er zijn ook een heleboel toen niet opgekomen natuurlijk dus ja, ja, ja.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 dus hetzelfde is dat je ziek wordt en ineens belt een hele oude vriend die nooit meer contact met je ja ik wou je toch nog even nou, het is natuurlijk nooit weg maar ik bedoel uh, het is allemaal en wat staat er nou uh, bij uh, hoe hangt u erbij gezondheid en uh, ja, het, het, uh, ja nou ja ik, ik heb hem um, um, um, en is het nou je laatste project geweest uh, postuur, nou, uh, nou uh, nu is het zo, zo van ik plannen. heb ik heb alles gedaan wat ik uh, wat ik wilde doen uh,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 We hadden vroeger al zoiets, waar gaat het naartoe als je het gemaakt hebt, maar dat is natuurlijk nu helemaal twijfelachtig. En ik heb met die, nu met deze laatste plaat van mij, heb ik nog heel veel aandacht gehad, want ik had zoiets van: ja, als iedereen wacht, ga ik hem uitbrengen. Want uh, ja, ik ken diverse mensen die hem uitstellen, nou, ik kan je nagaan, in volgend jaar uh, lente. Uh, komen er emmers platen uit. Het is nu nog steeds ja, druk ook, hè, in heel veel zin... met platen die uitkomen. Ja, ja. Maar dan is het natuurlijk helemaal een ramp. Ja. Met films ook. Ja, nou, nou. Dus die, die uh, Wil Wissing die van ons die film heeft, uh, over ons gemaakt heeft... die zit ook van... Uh, ja, we, we weten nu helemaal niet hoe het uh, gaat werken. Dus we hebben zelfs de programmering losgelaten. Ja. Uh, uh, losgelaten, zeg maar. Want het kan net zo goed zijn dat die het volgend voor, voor jou ook niet uitkomt. Ja. Dus dan wordt alles wordt naar voren geschoven. Dus je weet niet... Ja, eigenlijk... En voor hetzelfde geld gaat ja. Biden natuurlijk een, een kernoorlog aan met Bernie Nee, maar wij spreken, de ja, toekomst ja, ja. is heel onzeker. Maar ja. nou, gewoon, gewoon persoonlijk jij als artiest, hè, dat zal ik je ja. aanspreken. Het ja. kan het vuur dat je morgen wakker wordt en denkt, hé, hey, zit een nietje in mijn hoofd. Uh, nee, dat op... nog steeds. Ik schrijf ja. nog steeds. Nee, ja. Ja. ik schrijf nog steeds en ik, en ik heb nog steeds. Uh,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 Het, het, is, het is op zich niet onsmakelijk, we hebben het allemaal, weet je wel. we hebben allemaal een buikje, we hebben allemaal wel of geen schaamhaar, we hebben allemaal zo'n piemel en prima, weet je. Maar dat is toch wel onsmakelijk hoor. En ze hadden er zelfs nog iemand, en je kan zeggen, ja die heeft ook alle recht op, tuurlijk. Maar je had ook nog een man, ik keek precies naar een uitzending, waar één man een kunstbeen had. En hij stond met zo'n blauwe. Oh, uh, ja, ja. Dus die en, en natuurlijk heeft hij alle rechten op een vrouw ja, uh, of een partner en ja. noem maar op. Maar hoe bedenk je het? Ja, maar Hans, dat, ja. dat is ontsmakelijk. Maar wat ik ontsmakelijk vind, is al het persoonlijke leed wat je voor de tv open en bloot besproken ziet en getoond ziet. Ja, hoe wat, meer je we weten. Vroeg, wat je vroeger alleen bespreekt de spreek hoe hoe meer we weten. Vroeg, ja. Hoor je, uh, ja, In vertrouwen met. met nou, dat, en dat houden we zo, want ik heb met mijn huisarts natuurlijk ook dingen in vertrouwen. Ja, maar het mag voor de TV Nou ja, wil je, wil je iets me. betekenen of wil je je 10 minutes of fame hebben, ja. Dan, ja, uh, zal je, ja. dan zal je moeten zeggen dat uh, je eigenhandig hem eraf geknipt hebt omdat je een vrouw wil worden. Nee, maar ik bedoel, het, is, het, het, gaat, het gaat verder dan. Dan, dan, uh, en, en wij kunnen weer zeggen dat het ver gaat. En dan zeggen ze... Dus dat helpt ook niet. Dat, nee. dat helpt ook niet, want nee. mensen hebben altijd gelijk. Ja. Ja. Natuurlijk, wat dat betreft. Nou, Hans, hartstikke bedankt. Ja, Julia. En we eindigen dit interview met Hans van den Burg... met het nummer Montana van Frank Zappen uit 1981. I might be moving to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 To somebody else, how about you there But then, on the other hand, I would keep the wax and melt it down, pluck the floss and swish it around, and I would have me a prop. And it'd be all on top, that's why I'm moving to Montana. Ben Be a dental floss tycoon Yes, I am. Roll EN the With heavy duty. GFM, dan allemaal fijne dagen en